Van 11 uur. Freddy van 50 miljard dollar aan Amerikaanse waardepapieren van de hand doet als het Amerikaanse congres een wet aanneemt die in de maak is. Dat schrijft de New York Times. Door die wet zou er een onderzoek kunnen worden geopend naar de rol van saoedi arabië bij de aanslagen van 11 september 2001. Er wordt al jaren over gespeculeerd, maar bewijs voor betrokkenheid is er niet. Sinds een uur of twee is de heinenoort dicht in verband met de stroomstoring. De tunnel in de A29 had eigenlijk op noodstroom moeten overschakelen. Rijkswaterstaat weet nog niet waardoor de noodgeneratoren niet aan zijn gegaan. Behalve de tunnel hadden ook bijna 1600 huishoudens in de Hoekse Waard geen stroom. De stroomstoring is inmiddels voorbij, de tunnel is nog dicht. In Teheran heeft een EU-delegatie onder leiding van buitenlandcoördinator Mogherini gesproken met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif. De EU en Iran hebben in meer dan tien jaar niet op zo'n hoog niveau met elkaar overleg gevoerd. Er is onder meer gesproken over het openen van een diplomatieke post van de EU in Iran.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 De EU stuurt nu alleen Syriërs terug naar Turkije. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie tegen Nieuwsuur bevestigd. De EU stuurt pas mensen met andere nationaliteiten terug naar Turkije... als er afspraken zijn dat die mensen niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Daardoor zitten honderden asielzoekers al weken vast op het Griekse eiland Chios. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanavond gelijk gespeeld tegen FC Groningen, 1-1. AZ woont met 5-1 van Pek Zwolle, Rode JC PSV werd 0-3 en Vitesse Heracles 1-1. Het weer, vannacht alleen bij zee nog een bui, het wordt 2 tot 5 graden. Morgen zon en wolken en een bui, maar smiddags geleidelijk droog en 10 graden. Dit was het NOS <tied>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 Ladies and gentlemen, it's time for you to listen up to the best DJ in town. Okay, party people in the house. Ladies and gentlemen, Mr. Chiavistelli DJ. DJ Kjavistali. And this is my house. incredible sound of Mr. Kavistelli DJ, Kavistelli, and this is my house. I love you so much.